Ik vind dat als je zo'n reorganisatieprogramma inzet... dat je daar dan straks ook de vruchten van moet gaan plukken. Het, uh, dat duurt twee à drie jaar. Ik ben 62. En dan vind ik dat degene die dat uit moet voeren... dan ook uh, met net zoveel plezier acht jaar moet werken... als ik dat gedaan heb, of tien of twaalf. De sanering bij Van Landschot moet vanaf 2015... een jaarlijkse besparing opleveren van 60 miljoen euro. Het personeelsbestand wordt ingekrompen met 10 tot 15 procent. Dat komt neer op 200 tot 300 mensen waarbij Van landschot gedwongen ontslagen niet uitsluit. Het kabinet gaat motorbendes harder aanpakken. Minister Opstelte schrijft aan de Tweede Kamer... dat het Openbaar Ministerie, de politie en burgemeesters... nauwer gaan samenwerken. Opstelte spreekt van outlaw-bikers... die zich onder meer bezighouden met drugshandel en afpersing. Namen van motorclubs noemt hij niet. Opstelte. Er mag geen verwevenheid van de criminaliteit en de bovenwereld plaatsvinden. Dat soort dingen, daar moet de overheid voor zorgen dat dat niet plaatsvindt. En De overheid laat zijn gezicht hier zien en zal dat tegengaan en voorkomen dat het gebeurt. Volgens de minister maken de nieuwe afspraken het voor de clubs bijvoorbeeld moeilijker om ergens een clubhuis te bouwen.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 We zien dat consumenten minder uitgeven, maar we zien nu ook dat overheden de hand op de knip houden en bepaalde aankopen uitstellen. Dus het is niet alleen meer de consumentensector, maar ook bijvoorbeeld de gezondheidszorg waarin we de effecten van een neergaande economie zien. Philips kondigt geen grote aanpassingen in de bedrijfsvoering aan. Het concern zegt alleen dat het op de kosten blijft letten gezien de onzekerheid in de wereldwijde economie. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden en zuidwesten lichte sneeuw met kans op gladheid. Vanmiddag vanuit het noordoosten zon. In het zuiden houdt de lichte sneeuwval aan. En de maxima liggen rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie in Noord-Holland. Midden Nederland en in Limburg nog plaatselijke gladheid door sneeuw. Bij elkaar nog 46 kilometer file. De meeste vertraging rond Utrecht en ook in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Knopen Kruisdonk en Maastricht-Aken Airport 5 kilometer. Zo'n vrachtwagen stilgevallen, daar is één rijstrook dicht. Een aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Born en Knopen Kruisdonk 11 kilometer. Daar is de rechter reisrook dicht. Ook nog steeds langzaamrijden stilstaat op de A73 Nijmegen... richting Maasbracht. Tussen Venray en Gubbevorst 8 kilometer. Tussen Horst en Gubbevorst is de linker reisrook dicht. Dat heeft te maken met een spoedreparatie na een aanrijding...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 Karel Johan de Zwart. Champions zijn spotgoedkoop dankzij dubieuze constructies. Dienstauto Rector helpt Gentse studenten de OV-staking door. Nederlanders gaan gemiddeld zo'n vier keer per jaar naar de huisarts... en meestal is daarmee de kous af. 90% van de klachten die we zien zijn vaak goed behandelbaar... of zijn simpele dingen of eenvoudige dingen... en zijn in ieder geval geen, geen kwaaie dingen. En het ochtentumeur van Henk Westbroek. Het is bijna zes minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De Nederlandse champion teelt is een slagveld. Schimmige contracten, onderbetaalde werknemers en telers worden afgeknepen. Moderne slavernij maakt onze champions goedkoop en de supermarkten doen niets. Sterker nog, doen daar hard aan mee. Goedemorgen Bart-Jan voorzitter Fair Produce Nederland. Um, wat gaat er allemaal mis in die palenstoelen teelt? Nou, wat het belangrijkste probleem is, dat Nederlandse champion verkopen hun oogst, zoals dat heet op stam. Aan buitenlandse BV's. in vaak Oost-Europese landen, maar ook wel elders. En uh, huren dan medewerkers, werknemers uit die landen in. om in Nederland uh, de paddenstoelen met de hand te gaan plukken. En deze medewerkers worden dus zwaar onderbetaald. en vaak ook zeer erbarmelijk gehuisvest. Dat is het probleem waar hier aandacht voor gevraagd wordt. Ja, dat klinkt een beetje als het uh, welbekende aspergeverhaal. Precies, het is dus bepaald niet alleen dat het in de paddenstoelensector voorkomt. Maar we hebben allemaal recentelijk met breed in de media kunnen zien van een bepaald aspergetelster uit Zomeren die ook nogal in het nieuws was. En het heeft in wezen dezelfde systematiek. Het is dus zo dat uh, Nederlandse champion telers uh, hun partijen verkopen aan landen in Oost-Europa. Die kunnen dan vervolgens goedkope arbeidskrachten leveren uh, om die champions ook daadwerkelijk te gaan telen. En dan kopen wij ze weer terug voor een laag prijsje ja, zo, nou ja, ze gaan dan via de handel naar het supermarkt ja. voor een inderdaad lage prijs. Oké, okay, uh, het voordelige is dus dat uh, die loonkosten dan laag blijven, maar dan denk ik ook, ja, die Bulgaren die plukken die paddenstoelen wel in Nederland, dan vallen ze toch onder de Nederlandse wet. Ja, dat, dat is nou net het schimmige in het hele verhaal. Dat is soms uh, juridisch ligt dat heel erg lastig en heel erg ingewikkeld... ...waardoor de arbeidsinspectie daar niet altijd uh, grip op krijgt. En er zijn gevallen al bekend waar dan de arbeidsinspectie uh, invallen doet... ...en vaststelt dat de zaak toch niet correct is volgens de Nederlandse normen, maatstaven, etc. En dan worden er ook wel eens boetes opgelegd. Mm -hmm. En uh, het is nogal eens gebeurd dat dan uh, slimme juristen de ondernemers in kwestie weer uh, vrij weten te pleiten van het betalen van die boetes. Dus het is een hele lastige uh, zaak, ook afhankelijk van hoe die constructies dan precies in elkaar zitten. Want die zijn niet allemaal hetzelfde, om er een echte krip op te krijgen en er wat aan te doen door de arbeidsinspectie. En dat komt gewoon omdat de wetgeving niet hard genoeg is? Die is de, vinden wij niet Als actueel in deze. Uh, en bovendien een ander probleem dus is dus ook een capaciteitsprobleem. De arbeidsinspectie zegt ja wij zouden dan constant bij elke champignon telers ongeveer... Uh -huh. voor zijn huis moeten gaan staan posten om te kijken van wat er nou gebeurt. Ja, om nog even terug te keren naar de asperges. Uh, we kennen allemaal die verhalen van de uh, aspergeteler. Uh, uh, die, die polen ophokken hè, in kleine kamertjes. Werkdagen ja. van ja. 16 uur laten maken voor een minimumloon. Is dat bij de champignon-telers hetzelfde verhaal eigenlijk dan? Is Precies, ja, het uh, ontloopt elkaar nauwelijks. Is het, in principe is het exact hetzelfde verhaal. Ja. En wat is het lastige daardoor? Is enerzijds is het probleem dat uh, de, de werknemers slecht betaald, onderbetaald worden, slecht huisvest worden. Maar aan de andere kant van de medaille is dat die champignon-telers in Nederland die het nog keurig netjes volgens de Nederlandse normen en maatstaven doen, die uh, hebben een heel andere kostprijs en die kunnen dus niet meer concurreren qua prijsstelling mm -hmm. bij het leveren van die champignons aan de supermarkten. Dus, uh, ja, die dalen gewoon het onderspit. Ja, als we de goedkoopste prijs willen hebben, dan is er dus ook sprake van een volstrekt oneerlijke concurrentie tussen de Ja, Hoe weet je nou als consument welke champignons uh, op een eerlijke manier uh, in dat schap terecht zijn gekomen eigenlijk? Eh, dat is nauwelijks na te gaan eh, omdat er geen keurmerk nog is eh, voor champignons... zoals je dat bijvoorbeeld bij Vlees wel hebt met het Beter Leven keurmerk. Dat is Dat je dus ja. na kunt gaan van ja, hoe zijn deze champignons nu geoogst. En daar pleiten wij dus ook voor dat er een fair produce keurmerk... of hoe je het ook gaat noemen, dat is allemaal niet zo belangrijk. Gaat er omdat het gaat erom dat er duidelijk eh, in de schappen bij de supermarkten onderscheidbaar wordt... De champions die op een eerlijke manier geoogd zijn, en diegenen die via dit soort constructies geoogd zijn. Ja, Daar gaat het om. Maar als ik u goed begrijp, is het al een heel probleem om in kaart te brengen. Alleen al hoe groot deze misstand is. Dus ja, dan is dat keurmerk wel heel ver weg misschien. Ja, dat is ook, dat is ook zo. Dus we, de enige manier om het aan te pakken is dat het in een soort ketenafspraak komt. Dat de supermarkten gewoon de eis stellen aan hun toeleveranciers. Wij willen absoluut gegarandeerd weten dat deze champions die wij verkopen. dat die op een eerlijke manier en een verre manier geoogd zijn. Dat we mm -hmm onder goede arbeidsomstandigheden en beloningen, dat aan de andere kant dan... die toeleveranciers voor de supermarkten dat weer kunnen eisen ja. van hun telers. Want die telers daar zijn nu nog steeds ook gelukkig de nodige goede. Maar die hebben daar dus niets aan, want uh, het levert niks op... omdat nou. de handel en de supermarkten niet daar afspraken over maken. Nee, de supermarkten, hoe stellen, hoe stellen die zich dan op in dit hele verhaal? Willen die meewerken ja. aan zo'n aan zo keurmerk, aan die, aan die fair trade, om het zo maar even nee. te noemen? Uh, nog niet. Hè. We hebben heel wat gesprekken met verschillende supermarkten... zowel individueel gevoerd als met hun koepel CBL... Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Ja. Maar wat je daar te horen krijgt is van, ja, dat is ons probleem niet. Uh, dat moet de arbeidsinspectie maar oplossen. Wij hoeven geen politieagent te spelen of dat soort termen worden gebruikt. En wat zegt u dan? En, ja. Ja, mijn weerwoord is dan altijd luisteren als ik zie dat vrijwel elke supermarkt nu een, een enorm actief marketingbeleid voert voor duurzame producten, voor maatschappelijk verantwoord geproduceerde producten. Kortom, kijk naar de verschillende supermarkten die allemaal daar hun eigen uh, marketingsystemen voor hebben. Dus als jullie dat serieus nemen, vind ik dat je ook in dit geval wat de factor arbeid betreft moet kijken nou. of het wel op een duurzame en verantwoorde manier tot stand gekomen is. Maar is uw indruk dat ze dat serieus nemen? Tot nog niet, heden? maar nee. ja, het, het, het, het onderwerp is zelden zo uh, enorm in de aandacht gebracht als nu de laatste weken. Dus mede hoop ik door dit soort uh, uitingen via de media dat men toch wakker wordt en zegt ja, ja, we kunnen er niet meer omheen. Maar het komt niet en uit wat, hunzelf. Als het aan hun ligt verandert Sorry? er niks. Ja, nee, we hebben niet de indruk dat de supermarkten zelf actief dit willen veranderen. Ja. Zijn er nog überhaupt supermarkten die wel uh, alleen maar eerlijke champignons verkopen? Uh, ik ken er nog geen, want uh, nogmaals, het onderscheid tussen eerlijk en niet eerlijk is niet zichtbaar aan de bakjes waar de champignons in zitten. En uh, u, je kunt het dus qua productinformatie in de schappen ook niet nee. vinden. Dus er zijn natuurlijk er zijn ook nog eerlijke telers in Nederland die ook afzetten richting supermarkten. Maar je kunt als consument dat onderscheid in de supermarkt op dit moment niet zien. Nee, en als supermarkt kun je het ook niet garanderen? Nee, ook niet. Want die weten soms ook niet waar ze vandaan komen. Ja, ze weten de toeleveranciers, want daar hebben ze natuurlijk ook leveringsvoorwaarden aangesteld, Maar... Ik heb uh, nog niet gemerkt dat de enige controle is uh, of datgene wat in de leveringsvoorwaarden staat, die de supermarkten, de, de toeleveranciers, de handel opleggen, of dat ook gecontroleerd wordt of het daadwerkelijk dan ook van de teler komt die het goed doet. Ja, nou, goed. Grote vraag is dan, wat, wat moet er gebeuren? Nou, wij zijn ook volop met de overheid in gesprek om te kijken of uh, de wet en regelgeving niet uh, nog strenger kan worden dan wel dat er betere controle kan plaatsvinden, maar de, de meest simpele, en dat is helemaal niet zo'n dure oplossing, de meest simpele is dat de supermarkten, als ze hun eigen duurzaamheids en MVO-beleid serieus nemen, dat ze dan afspraken maken in de keten met de toeleveranciers ja. handel en die met de telers. En dat als daar ketenafspraken komen, dan is het probleem heel simpel op te lossen. Maar dat die supermarkten dat gaan doen, daar lijkt het vooralsnog niet op of het moet zijn onder Nog de niet? druk van de publieke opinie. Ja, ik denk dat, kijk, je hebt ook recentelijk is er een enorme grote pagina, grote advertentie geweest van een NGO die het is uh, uh, moderne slavernij noemde, dit soort praktijken. Ik denk dat als de, de maatschappelijke druk, uh, ook de consumenten vraagt. ik zou bijna elke consument die nu luistert willen vragen, als je nu champignons gaat kopen, vraag aan diegene in de supermarkt die uh, informatie kan verstrekken, kunt u mij garanderen dat deze champignons op een eerlijke manier nou, nou, gehoogd zijn? Ja, dan nou weet ik het, Allee, het al. die vraagsteller roept al wat op, denk ik. Ja, goed, dank u wel.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 De meeste gezondheidsklachten in Nederland worden behandeld in de eerste lijn, oftewel door de huisarts. En dat is in tegenstelling tot onze buurlanden, waar mensen vaak direct naar een specialist gaan. Toch kan het volgens de politiek nog efficiënter. Om dat te onderzoeken, moet je eerst weten hoe het huidige systeem functioneert. Mevrouw de dokter, dag mevrouw. Dag ja, dokter. Dag jantje. En hoe maak je het dan, hè? Een beetje beter, wat? Laat je torentje maar eens zien. Deze dokter bestaat allang niet meer. De huisarts van nu is net zo gemuleerd als zijn of haar ja. patiëntenbestand. Ja, dan moet je ook telkens woesten. Hong vast. Ik ben een schandalig lange tijd huisarts. Ik ben al 25 jaar huisarts. Ik. Mijn naam is uh, Luc Laphake. Of startend ondernemer. Ik ben uh, Danny Jaboer. Ik ben in januari 2011 begonnen met nul patiënten. In loondienst. Ik ben uh, Astrid Steenbergen, huisarts in Eefde. Ik werk nu uh, twee dagen, verspreid over drie dagen. Of zelfstandig. Ik ben Herman Suigus en ik ben 22 jaar huisarts. In een solo praktijk. En ik voel me als een vis in het water als huisarts. Alle mensen in Nederland, die hebben een huisarts. Bijna allemaal. Daar zijn we eigenlijk ook best tevreden over. Zegt Loet van der Velde, Onderzoeker van het NIVEL. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Als je vraagt naar mensen... Wat vind je nou eigenlijk van je huisarts? Wat vind je van belang? En mensen vinden de bejegening door de huisarts heel erg van belang. En de meeste mensen zeggen ook dat ze de bejegening goed vinden. En daar geven ze gewoon als het ware een rapportcijfer 9 voor. Je hebt wel dat bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Daar zegt gewoon 30% van de mensen dat het echt een problematisch is. En dat is iets Ja, dat zou toch moeten verbeteren. Maar door de bank genomen is men eigenlijk best heel tevreden. Gemiddeld iets. gaan we vier keer per jaar Bedankt. naar de huisarts. Morgenmiddag. En waarvoor gaan we dan? Een brochitis, ja dat zou kunnen. Zucht is diep. Heel diep, met open mond, in en uit zucht. En uh, verder heb ik uh, nogal eens last van mijn maag. Jicht. jicht. Op basis van het verhaal zou ik zeggen, dit lijkt erg oh. op jicht. Ja, ja suiker maakt me niet zoveel problemen. Nee, nee bloeddruk is beetje... Bloeddruk wel. zo. Ze heeft ook uh, overgegeven. Dat doet gewoon pijn. Ik heb soms zelfs, dan doe ik iets met mijn pols en een, een kraakje zo. Ja, oké. Okay. Wat je zelf al merkt, is dat, je, dat het aanbod heel breed is. Dat je van allerlei dingen uh, uh, tegenkomt. Ik denk dat klachten van het bewegingsapparaat relatief vaak, dat je die vaak ziet. Mensen met rugpijn, schouderpijn, uh, pijn in de knie. Zegt huisarts Herman Zuigies. 90% van de klachten die we zien zijn vaak goed behandelbaar... of zijn simpele dingen of eenvoudige dingen. En zijn in ieder geval geen, geen kwaaie dingen. Een heel groot deel van ons werk is dus ook geruststellen. Ja, dat, is het. dat is een um, heel briefje. Ja, even ja, een heel briefje. Geef een briefje maar um, even. Moeheid. Um, ja, Moeheid. Um, dat kunnen we zo doen. Uh, ja. De cholesterol kunnen we ook zo doen. Dat is geen probleem. Het cholesterol verandert niet veel... Het okay. cholesterol van tien jaar terug zal ongeveer hetzelfde zijn... tenzij je nou. ineens heel anders bent gaan eten. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben eerder minder en vetarm gaan eten als, uh, als meer. Dus, dus ja. zo is... Ik denk dat het grootste vriend van de huisarts de tijd is. Je kan uh, in heel veel gevallen kan je zeggen van wacht even af, kijk even aan... en ook voor jezelf eh, nog eens even dingen op een rijtje te zetten... en denken, goh, wat is er nou toch eigenlijk aan de hand? Maar als mijn zoontje 40 graden koorts heeft... dan wil ik dat helemaal niet aan. Dat is het verschil tussen de dokter of de assistente die de epidemiologie kent... en weet dat in 95% van de gevallen het na een paar dagen weer overgaat. <tiek> en de patiënt die denkt, ja, maar ik heb nu het probleem... dus ik wil dat er nu wat aan gebeurt. Kijk, elke verkoudheid gaat na één na of twee weken weer over. En toch zie ik veel mensen gewoon met een verkoudheid. Ja, dan, dan leg ik dat elke keer toch maar weer uit. Uh, uh, heel veel dingen gaan ook inderdaad vanzelf over... En de kunst is om die dingen eruit te pakken die niet vanzelf overgaan. Dat, dat, is, ja, dat is waarvoor wij ook in het gezondheidszorgstelsel zijn ingehuurd. Filteren van die hele grote groep. Wij handelen 90% van alle klachten van de gezondheidszorg handelen wij zelfstandig af. Ik bedoel, die mensen komen nooit verder dan ons. Dus dat is ook onze kracht. Zo'n eerste lijn als in Nederland is uniek in Europa. Wieland van de Ven, hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit. Maar bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk en uh, België is het heel normaal... dat de patiënt een huisarts passeert en zelf beslist op welk moment hij naar het ziekenhuis wil. Terwijl in Nederland zijn we gewend als je een medisch probleem hebt... en je denkt de dokter nodig te hebben, dan ga je in eerste instantie gewoon naar je huisarts. En dan is het de huisarts die bepaalt op welk moment je naar welke specialist verwezen moet worden. En Wat u betreft, uh, ik stuur een briefje naar de chirurg. Dat gaat elektronisch en dan wordt u opgeroepen door uh, het ziekenhuis. Nederlandse huisartsen mogen per duizend patiënten... 174 doorverwijzen naar een specialist. Toch raakt het systeem niet verstopt. Onderzoeker Loet van der Velde. Zoals dat hier is, is uniek. Wat dat betreft kunnen we toe met minder huisartsen... dan in België of in Duitsland. Ondanks het feit dat zeg maar, we die huisartsen... Ja, dan hier toch wat drukker moeten hebben. Want ja, iedereen moet langs je huisarts. Maar op de een of andere manier lukt het de huisartsen hier om de patiënten zo eigenlijk op te voeden... dat ze als het ware ook niet onnodig langskomen. Zeg maar, als je het vergelijkt met het buitenland... dan gaan de mensen hier ook iets minder vaak langs de huisarts. Uh, ondanks het feit dat ze zeg maar, per se langs de huisarts moeten... voordat ze naar de medisch specialist gaan. Morgen in deze serie...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 Ik kan veel beter zwijgen. Voor het geval u het geparkeerd heeft in een ontoegankelijk stukje van uw geheugen... wou ik u eraan herinneren dat tegenover elke journalist die Nederland rijk is... tien voorlichters werkzaam zijn. Ik gebruik met opzet het woord tegenover... omdat journalisten de waarheid boven water willen halen... terwijl voorlichters die waarheid, als ze pijnlijk is... beroepshalve juist zoveel mogelijk verdoezelen... Of recht praten. Dat lukt ze slechts een enkele keer, 10 tegen 1, David tegen Goliath, niet zo best. Zoals nu bij het bestuur van de provincie Utrecht. Dat bestaat uit een GroenLinkser, een D66, een VVD'er, een CDA'er en uit Roel Robertsen, die commissaris van de koningin van de provincie is. Deze bestuurders mogen gebruik maken van een fraaie BMW... plus een chauffeur die de autodeur keurig voor ze openhoudt. Omdat de commissaris van de Koningin en de andere provinciebestuurders... niet rond kunnen komen van hun salarisje... omdat het dat van de minister-president maar net overstijgt... moeten ze uit armoede bijbeunen. Naar hun bijbaantjes laten ze zich brengen en halen... in de auto van de zaak. De Belastingdienst beschouwde dit als privégebruik van de provincie-BMW's en besloot, net als bij elk ander die een auto van de zaak ook privé gebruikt, tot bijtelling over te gaan. De commissaris van de Koningin moest over een bedrag van ruim 24.000 euro per jaar ook ineens zomaar belasting betalen omdat betalen voor de domme is, werd bedacht dat voor Roel en zijn mede gedeputeerden... die bijtelling gewoon in de vorm van een salaristoeslag gecompenseerd kon worden. Zo geschiedde. De journalisten die achterhaalden dat deze bestuurders op een schaamteloze wijze een greep in de provinciekast doen... vroegen ook nog netjes of er misschien een rechtvaardiging voor het gegraaid te vinden zou zijn omdat die blijkbaar niet geformuleerd kan worden... besloten alle voorlichters van de genoemde politieke partijen... en die van de provincie Utrecht... om over dit onderwerp uitsluitend nog te willen zwijgen. Als voorlichters naast elkaar met een lachende mond vol tanden staan... is het vermoeden gerechtvaardigd dat ze met hun lichaam... het zicht op een stinkende beerput afdekken. Morgen het ochtendtimeur van Diederik Ebbingen. that Crosby men and cross onze band Concrete Sneaker met Good Old Days. Het is uh, bijna drie minuten voor half elf. We gaan naar België. De rector van de Universiteit van Gent stelt vandaag zijn dienstauto met chauffeur beschikbaar voor studenten. Vanwege de stakingen bij het Belgische openbaar vervoer pendelt de wagen heen en weer van de universiteit naar het station om de studenten te vervoeren. Rector Magnificus van de Universiteit van Gent, Paul van Kouwenbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, veel studenten hebben vandaag tentamens. Zijn ze op tijd gekomen? Uh, ik heb uh, zojuist uh, alle faculteiten opgebeld en uh, er zijn momenteel geen problemen. Er zijn geen problemen. Nee. En die heeft u allemaal vervoerd? Althans, uw dienst ook. <laughs> uh, nee, we hebben verschillende acties ondernomen. Uh, het is niet alleen uh, mijn dienstwagen, maar ook van de vice-rector. En uh, verschillende andere professoren en uh, medewerkers hebben zich uh, opgegeven om studenten te vervoeren. En niet alleen van Station hoor, maar ook van andere gemeenten en steden in de buurt. Uh, maar we hebben ook kamers aangeboden. Uh, onze eigen homes hebben we een vijftigtal kamers aan studenten aangeboden. Maar ook de hotels van Gent hebben een kleine honderd bedden ter beschikking gesteld. Ja, en, en even, even toch wel naar de situatie op het station dan gaan. Staan ze daar in de rij? Hoe moet ik me dat voorstellen? Rijdt die auto de hele dag heen en weer? Uh, ja, de rijdt gaan ze dag heen en weer, maar het is niet voldoende. Hoor. Nee. Dus uh, ook anderen en ook ouders hebben zich aangeboden om uh, niet alleen hun eigen kinderen, maar ook anderen te vervoeren. Dus uh, het is geen, uh, geen opstopping, het is geen file. Nee, en iedereen is op tijd. Dus iedereen zit nu zo'n beetje tentamens te maken. Uh, ja, uh, zowel deze ochtend als deze middag. Ja. Ja. Hoe reageren de studenten op deze, nou ja, laat ik het zeggen, uh, dit sympathieke initiatief van u? Uh. Zeer positief op een, een paar uh, kritiekasters na. Oh ja? Wat, wat vinden, is de kritiek dan? Uh, ja, uh, je wilt toch geen staking breken. En dat uh, mm -hmm. heeft uiteraard niks mee te maken. Want studenten zijn geen werknemers. Uh, en uh, dus dat en zou je niet beter bezighouden met, met de daklozen. Uh, maar dat doen we al. Dus, uh, uh, maar dat was weinig <lacht> hoor. Het gaat misschien een vijftal. En dit naast honderden goede uh, ja. en positieve en leuke opmerkingen. Maar wat zegt u dan als men u van staking uh, breken beticht? Ik uh, antwoord dan uh, dat het niet om werknemers gaat, uh, want dat, daar zouden we niet aan meewerken uiteraard. Ja. Uh, dat het om studenten gaat, die, wiens uh, tentamens reeds op voorhand, reeds lang gepland zijn en dat anders hun planning in, in de war komt. 1. Ja, ja. Nou is hier in Nederland vanochtend sneeuw gevallen. Eh, we hadden een extra drukke ochtendspits met veel verkeershinder. Is ja. dat bij u ook zo? Of niet? Eh, nog niet. We wachten op sneeuw. Het ziet er echt uit alsof het gaat sneeuwen. Maar eh, voorlopig is het eh, nog een aana-weertje. Ah, nou, en zeker niet met sneeuw. Oké, okay, dus u kunt straks al die studenten ook weer naar huis brengen. Gaat u dat doen? Eh, ja, zeker. En vast nog ons van de ter ja. ja. Nou, ik, euh, u draait het trouwens zelf op voor de kosten ook? Uh, ja, tuurlijk. <laughs> tuurlijk ja, ja. Nou, dank u wel. Rector Magnificus van de Universiteit van Gent, Paul van Kouwenbergen. Wij zijn het einde gekomen van deze caro. Goedemorgen, Nederland. En zometeen, Ebro Oemar. Goedemorgen, Ebro. Goedemorgen, Karel-Johan. We staan vandaag weer in Den Haag. We staan weer naast de haringkar van het Binnenhof, want die haring bevalt erg goed. Maar we gaan het vandaag hebben over de onvermijdelijke verlaging van het AOW-bedrag. Of wordt het toch een verhoging? Straks meer na het nieuws met Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Van Landschotbank wil zich wapenen tegen de economisch zware tijden. Gaat daarom reorganiseren. De sanering gaat 200 tot 300 mensen hun baan kosten. En topman Floris Dekkers vertrekt aan het eind van dit jaar bij de Van Landschotbank Omdat hij vindt dat een opvolger de reorganisatie moet leiden. En het openbare leven in België ligt voor een groot deel stil door een algemene staking. Treinen en bussen rijden niet, scholen blijven dicht. En in de havens wordt in een aantal bedrijven niet gewerkt. De eerste algemene staking in België in bijna 20 jaar richt zich tegen plannen van het kabinet. Dat wil ruim 11 miljard euro bezuinigen. De eurotop die vandaag in Brussel begint, kan vooralsnog gewoon doorgaan. Op de luchthaven van Brussel valt maar een beperkt aantal vluchten uit. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In het midden van het land en ook in het zuidoosten van het land is het nog plaatselijk glad door sneeuw of door sneeuwresten. Bij elkaar staat nog 19 kilometer file. Wat langere files op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Maastricht-Aken Airport 5 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Urmond en Knopenkruisdorp 9 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Horst-Noord en Gilbevorst 4 kilometer. heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1, NTR. Premtime. Met Ebro Omar. It's Premtime. Goedemorgen luisteraars, Soms ben ik een hele slechte, dwarse Nederlander. Vandaag bijvoorbeeld. Ik snap iets niet en daar gaan we het over hebben. De AOW. Een ouderdomsvoorziening voor iedereen die 65 is geworden, ongeacht afkomst, vermogen en werkgeschiedenis. Zelfs Beatrix schijnt deze steun te ontvangen. Van mij mag hij afgeschaft de AOW, samen met de studiefinanciering en de hypotheekrenteaftrek. U zal misschien denken, wat zegt ze nu weer, wanneer komt Prem in vredensnaam terug? Nou, Prem die is er morgen weer, maar eerst gaan we het toch eens even hebben over dat staatspensioen. Heel veel Nederlanders hebben het niet nodig, terwijl anderen juist snakken naar een beetje meer AOW. Deze week mogen initiatiefnemers van het burgerinitiatief AOW-bedrag omhoog... de Kamer gaan vertellen waarom AOW'ers meer geld zouden moeten krijgen. Voor de duidelijkheid, het gaat niet om de pensioenleeftijd... het gaat om het AOW-bedrag dat je krijgt. Mijn vraag aan jullie luisteraars is simpel. Vindt u het terecht dat de AOW voor alle ouderen arm of rijk omhoog gaat? U kunt met ons meepraten, door te bellen met 0800 1121, door te mee naar Premtime, ntr.nl... of te twitteren naar Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. Stop. Mijn mening zal ik niet onder stoelen of banken steken. En op zich heb ik echt bewondering voor mensen die nog de barricade opgaan. Al is het voor een doel dat ik totaal niet ondersteun. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik heb vandaag twee gasten in de bus. En uh, voordat ik naar hen toe ga, vraag ik het nog één keer aan uw luisteraars. Vindt u het terecht dat de AOW voor alle ouderen arm of rijk omhoog gaat? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... door te mee naar ntr.nl, of door te twitteren naar Apenstaatje Premtime Radio 1. Doet u dat ook vooral? Mijn gasten in de bus zijn Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de v Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen. En Jaap Druppen, u bent van het platform AOW Omhoog. Juist. Ik ga eerst eens een vraag aan u stellen. Hoe hoog is die AOW eigenlijk? Weet u dat? Nou, als uh, gehulde dus heb ik op het ogenblik 698 Euro per maand. En uw vrouw en ook? En mijn vrouw ook. Ja. Dus dan kom ik ongeveer op 1360 euro uit. Oké. Okay. Uh, daarbij heb ik een klein pensioen van ongeveer 200 euro. En daar moet ik het ervan doen. En redt u dat? Nee, dat red ik niet. Maar ik heb gelukkig een zoon die er nogal wat verdient. En, en die, die, die het bijdrage geeft. Oké, okay, dat is wel heel prettig. Ja. U heeft uw zoon natuurlijk ook altijd onderhouden toen hij klein was en jong was. Uh, klopt. En uh, als ik hem vergelijk met, met mij... ik ben op mijn 16e gaan werken. Hij op zijn 26e, omdat we hem in hun gelegenheid hebben kunnen stellen om te studeren. Ja. En daar zijn we heel erg trots en blij op. Ook wat betreft mijn, mijn dochter, die nog wat ouder is. En is het dan niet een beetje vanzelfsprekend dat uw zoon u helpt? Nee, dat is het eigenlijk niet. Want ik heb vanaf 57 AOW-premie betaald. Ik heb nog in mijn werkzame leven nog nooit één cent van de WW gehad... omdat ik altijd gewerkt heb. En daarnaast vind ik eigenlijk de vraagstelling een beetje vervelend. Namelijk, u zegt, de rijke ouderen profiteren dan ook mee. Dat kan, maar dat wordt door de belasting wel weer afgerond. In feite zou dat de staat zelfs nog voordeel kunnen opleveren. Wij gaan ervan uit dat de AOW niet omhoog moet omdat het zo nood, noodzakelijk is... maar ook om de onrechtvaardigheid dat sinds 1980 de AOW niet meegegroeid is met de welvaart. En we een achterstand hebben opgelopen van 17 procent. 17 procent is een hele hoop. Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat meneer Druppen zegt, kunt u, uh, bent u daarmee eens? Nee, ik ben het er niet mee eens. Ik denk niet dat de AOW omhoog uh, moet gaan. De AOW is echt een uh, door de staat geregelde basisinkomensvoorziening voor iedereen inderdaad. En daar moet het bij blijven. Echt een basisinkomen geven en meer, niet meer dan dat. Meneer Drup had het over een AOW-bijdrage die hij betaalt. Want die betalen wij allemaal of is het, wordt het uit andere middelen betaald? Nee, iedereen betaalt AOW-premie. Iedereen uh, die hier werkt of een inkomen heeft uh, voor de ouderen van dit moment. Dus de werkenden betalen voor de ouderen. Dat is uh, solidariteit in die regeling. En uh, wat meneer Druppe zegt, uh, sinds 1980 is er geen uh, indexering meer geweest. Dus ja, daar zit wel wat in. Nou, dat, dat, dat is niet helemaal uh, juist. De AOW is inderdaad in een bepaalde uh, periode in de 80 uh, jaren gedurende korte tijd niet omhoog gegaan. Maar dat is maar een hele korte periode geweest. Daarna zijn er steeds uh, verhogingen geweest. De AOW is, op, uh, is gekoppeld aan het netto minimumloon. Dus daar zit een Link tussen het netto minimumloon en de AOW-uitkeringen zijn elkaar, aan elkaar gekoppeld. Dus dat is gewoon eigenlijk gelijk met elkaar. We gaan Dank. het er zo meteen verder over hebben, meneer uh, Druppen. Eerst even naar Henk Wijngaard, die heeft er ook nog wat over te zeggen. Oeh, ik moet nog wat, ja Henk Wijngaard, die moet nog een paar jaren mee tot aan zijn AOW... nou anders wij wel hier in de bus. Luisteraars, mijn vraag aan jullie is... vinden jullie het terecht dat de AOW voor ouderen arm of rijk omhoog gaat? Of moeten we het gewoon afschaffen? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... door te mee naar premtimeapenstaatje-ntr.nl... of door te twitteren naar apenstaatje-premtime-radio-1. Meneer Druppe, jullie zijn al sinds 2008 bezig om aandacht te vragen... voor die AOW-verhoging. Gaat dat lukken? Uh, dat is de vraag wat de Tweede Kamer aanstaande woensdag gaat ga doen. Om half vier mogen wij vijf minuten inspreken. We hebben wel duizenden uren besteed om handtekeningen op te halen. En dat heeft dus geresulteerd in vijf minuten uh, Spreektijd toelichting. Spreektijd in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer. Dat is wel stoer. Dat is een hele hoop. Uh, alleen uh, de, de, het antwoord wat ik van de, mijn uh, opponent... Erik Lutjes. Die uh, inderdaad juist zegt... Het is gekoppeld geworden aan het uh, netto minimumloon. Ja. Wij zeggen het had moeten worden gekoppeld aan de werkelijk verdiende lonen. Zoals nu zelfs in het nieuwe uh, pensioenakkoord is bepaald. Namelijk 0,6% gaat de AOW omhoog omdat het met de werkelijk verdiende lonen mee gehad... en nu losgekoppeld wordt van het minimumloon. En dat is in 1980 gebeurd. Maar, maar zegt u nu dat, uh, dat iedereen een ander bedrag zou krijgen... afhankelijk van wat hij verdiend heeft zijn hele leven... of, of een gemiddeld loon? De AOW is een omslagstelsel waar iedereen voor betaalt en iedereen voor krijgt zodra die 65 ja. is geworden. En dan vinden we, wij hebben gezegd, en dat is ook van oorsprong door meneer Surof, niet door meneer Drees, maar door meneer Surof in de Tweede Kamer destijds verdedigd. Namelijk, het moet zijn een pensioen waarop de mensen een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Ik en, heb een beller aan de telefoon, mevrouw Groenewegen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, ik ben het ook mee eens dat die AOW echt omhoog moet. En hoeveel moet die dan omhoog? Met, met, met de, indexatie, de normale indexatie. Van de... En ik vind ook, daar zou ik een warm voorstander zijn. De mensen die meervoudig modaal verdienen en vaak dikke pensioenen hebben... die moeten helemaal geen AOW krijgen, want maar... die gebruiken dat dan... Om om een schuurdeur te verven. Maar mevrouw om... Groenewegen, die mensen hebben er toch ook voor gewerkt? Die hebben toch ook premies afgedragen? Ik zou juist ja, zeggen die dat die, die mensen dubbel gehoord. verdienen. Ja, maar die hebben het geluk gehad dat ze hebben mogen werken al die tijd. En laat men ook eens de zegeningen betellen dat ze vaak met dikke pensioenen zitten, auto's met chauffeurs hebben. Want de hoogleraar hadden net, nou ik vind het in mijn beleving een verwerpelijke redenatie. Hij heeft een giga inkomen en dan kun je wel zeggen, ach ja doe het omlaag of schaf het maar af. En ik vind, uh, heel veel mensen vragen dan niet om, om werkeloos geweest te zijn of met name vrouwen hebben dat. We gaan die het even aan de tot... hoogleraar vragen mevrouw. Ja. U heeft een dik inkomen en in een auto met chauffeur. U mm. moet zich eigenlijk schamen dat u nog uh, voor de afschaffing bent voor de AOW. Nou dat is niet zo bij een uh, universiteit, maar uh, zelfs als dat wel zo zijn. Iedereen betaalt inderdaad voor de AOW iedereen krijgt dat bedrag. Het is voor iedereen hetzelfde bedrag. Het is niet inkomens gekoppeld en ook degenen die nooit gewerkt, hebben, nooit gewerkt hebben, krijgen precies hetzelfde bedrag. En die meer, idee absurd is in... natuurlijk. Ja, nou ja nee dat is verstandig uh, want ook voor hen moet de overheid zorgen met de AOW. En degene die uh, veel inkomen hebben verdiend, die kunnen misschien voor zichzelf dan uh, via de werkgever een extra aanvullend pensioen regelen. Daar betalen ze ook premie voor. Maar de AOW is voor iedereen gelijk. En ik denk dat dat zo moet blijven. En niet verhoogd moet worden. Zeker niet in deze tijd van uh, bezuinigingen dat iedereen achteruit moet. En de jongeren uh, zeker niet meer dezelfde AOW kunnen krijgen als de nu ouderen. Daar moeten we ook rekening mee houden. Dank u wel, mevrouw Groenewegen. Ik heb een tweet hier van Elmi. Ik heb meer dan 40 jaar gewerkt, zegt hij, en altijd premie betaald... waarvan meer dan 30 jaar maximaal. Mijn opgebouwde rechten kunnen niet zomaar worden afgenomen. John zegt, ik vind dat de AOW inkomens- en vermogensafhankelijk moet worden. Ivo zegt, AOW mag natuurlijk niet worden afgeschaft. Dat zou een aantasting zijn van onze sociale zekerheden. Meneer Truppen, u heeft wel heel veel medestanders. Inderdaad, maar dat ligt ook aan het feit dat er gelukkig nog mensen zijn in Nederland... die zich solidair weten te verklaren met hun medegenoten. Ik, als je nagaat dat de AOW sinds 1957 is ingevoerd... en dat, wij, dat het een omslagstelsel was, dat ook wij die ja. gewerkt hebben... destijds hebben meebetaald voor degene die, er, die daarvoor misschien wel nooit hebben betaald. Maar uit die solidariteit hebben wij, hebben wij gewerkt. Ikzelf ben bijvoorbeeld een van die figuren... die destijds vanwege de economische belangen van, uh, van Nederland... in Nederlands-Indië... voor mijn nummer voor 54 gulden per maand... Nou, werd uitgeschonden als ik dat vergelijk met nu de betalingen voor beroepsmilitairen... die weten waar, wat er staat te gebeuren... is dan een denk heel ik, ander dit, ja, dat dit ik, dit kan niet. En ik heb al mijn, mijn hele leven gewerkt aan... als ik nu zie hoe ik moet sappelen om rond te komen... en met mij duizenden in dit land, dan zeg ik... het wordt tijd dat er eens een keer aandacht wordt besteed aan de armoede. Ik kom zo bij u terug. Ik heb eerst aan de telefoon meneer Nilsson. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar, meneer. Moet de AOW worden. Uh, vindt u terecht dat die omhoog gaat? Rijk of arm? Uh, ik denk dat het voor iedereen gelijk moet zijn. Want dat aanvullende pensioen. dat is het vermogen. wat je bij leven hebt gespaard ja. en op zijn gelegd. En het is niet eerlijk dat je daar dan op het moment dat je 65 wordt ineens als het ware weer voor gestraft wordt... dat je eigenlijk voor niets hebt gespaard. Maar meneer Nielsen, het dat is hartstikke crisis. Het is hartstikke crisis. We moeten toch ergens inleveren? Oh, je, je gaat niet uh, de regels veranderen omdat het opeens crisis is. Nou, dat doen de pensioenfondsen ook, dat doen de verzekeraars ja, ook... dat doen ja, de banken precies. ook. Dus het is uh, ja, gewoon normaal. Die, die, uh, bij het pensioenfonds is het zo dat ze minder in kas hebben. En dat is ook een afspraak die je met het pensioenfonds gemaakt hebt. Dat je een pensioen krijgt... Uit het rendement van het fonds waar je je spaargeld gestopt hebt. Dank u als wel, meneer Nielsen. Lang, als je nou hele leven lang gewoon op de bank hebt gezet... Ja, dan, dan heb je je nou... eigen pensioen. Absoluut, dat hadden we en... natuurlijk allemaal moeten doen. Dank u wel, meneer Nielsen. Meneer Lutjens, is het überhaupt haalbaar... Is, ik moet, kunnen we dat AOW überhaupt wel in stand houden? Laat staan omhoog gooien? Nee, dat is niet houdbaar. De AOW -tje, nu. -tje. Die meneer die net belde, die zegt... Uh, je moet de spelregels niet gaan veranderen. Nou, Dat moet wel en dat gaat ook gebeuren. Bijvoorbeeld de AOW gaat omhoog. Naar nou, 66, misschien uh, 67 jaar. Het is de leeftijd bedoelt u dan? De AOW leeftijd, de ingangsleeftijd. Dat is allemaal nodig om besparingen uh, tot stand te brengen... ten aanzien van de AOW-kosten. En dan moet je nu niet uh, gaan bepleiten... voor een bepaalde groep uh, ouderen en verbetering... Uh, door te willen voeren. Ik heb hier een mailtje van Robert. Hoe wordt de AOW nu berekend en door wie? 15% verhogen. Waar gaan we dat geld vandaan halen? En hoeveel procent van de AOW-gerechten... hebben de AOW als enige inkomstenbron? Ik denk dat de bijstand ook niet is meegegooid met de welvaart. Gaan we die dan ook verhogen? Aan de telefoon heb ik de heer Diekema. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wou eventjes reageren... om nee. even te corrigeren. Beatrix die heeft zelf afgezien van haar AOW... Ah. Ze zegt, ik heb het dus zelf niet nodig en ik vind het dus ook zelf niet nodig. Moeten niet veel meer dat mensen dat gaan doen? Ook, nou, dat is op zichzelf een heel dankbaar gebaar wat zij dus doet. Maar iemand die veel hebt, dan kan je zeggen, dan kan je ook veel missen. Maar die iemand veel Dat is natuurlijk heel heeft... makkelijk te redeneren. Maar je kan ook redeneren van ja, daar zit natuurlijk een bepaalde kant aan. Je kan ook zeggen van uh, iemand die bijvoorbeeld zuinig aan heeft geleefd... en die zich leven lang heeft gewerkt... Uh, die, laat maar zeggen, geen gat in zijn hand hebben gehad... Uh, die uh, zou je dan kunnen zeggen van nou, uh, omdat u nog genoeg geld hebt... gaan we u maar minder AOE geven en degene die heeft geleefd als een beest... en die heeft gezopen en alles hebt opgevreten, die wordt beloond. Want die wordt dan aan alle kanten geholpen. Het is ja, niet eerlijk, hè? Ik dat het ook weer de, verkeerde, de omgekeerde wereld is. Dat kan gewoon niet. Dank u wel, meneer Diekema. Meneer Druppen, u zegt van, uh, ik heb het nu wat moeilijker dan toen ik werkte. Had u niet gewoon meer moeten sparen? Uh, dat, uh, dat kon niet in die tijd, en bovendien... Waarom kon dat niet? Sparen is een ontzettende oude Nederlandse gewoonte. Uh, dat, uh, dat, ja, kijk, ik ben inmiddels uh, 83, en dat is dus al een voordeel. En da daarom ben ik eigenlijk niet tegen dat verhaal om die AOW omhoog te, uh, te brengen. Ik zou het maar, uh, u niet gegeven hebben hoor, meneer Druppen, 83. Uh, uh, dat kan best zijn. Ik, ik wil dat even vertellen uit, om het wat duidelijker ja. te maken. Inmiddels had ik had van, want ik ben zelf ook nog ondernemer geweest in mijn heb, was Is datgene wat ik als pensioen heb opgebouwd inmiddels verdwenen? En niet om het uh, inderdaad te hebben opgeschopen of zo, maar door gewoon normaal te kunnen leven. Een normaal leven voor een Nederlander die zijn hele leven heeft gewerkt. En zo zijn er in ons land duizenden en honderdduizenden. En laten we ook niet vergeten dat in 1945 het niet zo was dat er veel pensioenfondsen bestonden. Die zijn pas naderhand de uh, hand. heeft iedereen nu ook geworden. spijt van. Iedereen zegt, had ik het maar gewoon een oude sok gestopt, onder mijn kussen. Dan, dan gaan we... Gaan we niet uit van de werkelijke situatie zoals die na 1945 was, met loonrondes, met, met kortingen op de lonen, met het in feite terugbrengen, want alles moest gedaan worden voor de opbouw. En als ik nu eh, bijvoorbeeld het IMF hoor, die zegt bezuinig nou niet te veel, en dat is in antwoord op wat u daar heeft gezegd, namelijk bezuinig niet te veel, want dan ben je in feite bezig om de economie helemaal naar beneden te brengen en moeten we nog meer gaan bezuinigen, terwijl dat in feite voor de economie niet juist is. Dus als je in ieder geval de AOW'ers die het beslist nodig hebben uh, de AOW zou verhogen en zou inhalen, zou dat betekenen dat zij omdat de ouderen dat niet zullen, kunnen, zullen opsparen maar meteen zullen gebruiken, komt er al meteen 19% btw bij de regering terug. En dat kan alleen maar goed zijn voor de economie. Ik heb aan de telefoon een beller, meneer hetzelfde. Goedemorgen. Zegt ja. u maar. goedemorgen. Ja, ja, u zegt maar zo makkelijk, dan had je moet sparen in een oude sok stoppen. Dat mocht nog geen eens. Dat je mocht moet niet. niet? betalen. Nee, dat mocht helemaal niet. Wow. Hoe kom je daar nou bij? Je ik... moet wel even onderzoek doen. Ja, sorry, ik Niem Niem niemand belet mij doen. om vandaag ik gewoon een paar euro'tjes terug, weg te uh, stoppen. Sorry? Niemand belet mij om vandaag een paar euro'tjes in een sok te stoppen, hoor. Ja, wacht even. Ik was een beetje grof. Dat was niet mijn bedoeling. Maar u luistert, toen ik ging werken... toen vroeger zou mijn uh, premie betalen... dat vond je normaal, was solidariteit. Dat is door de arbeiders verdiend. En die meneer die dus uh, hoogleraar is... die is dat toch niet door eigen verdiensten. Kijk, aan je begin van je leven sta je niet zelf. Dat is een zaadje. Dat kan aankomen in het Soestdijk... en dat kan aankomen in een de buurt. Of een arbeiderswijk, dat kom je bijna niet uit. Dat zeker niet. Als je naar de anders gaat, mocht je al gelukkig... En die meneer, ik kan dat het een opschrijvingsdienst is. En het was net als mijn kinderbijslag, dat was ook eigenlijk bedoeld voor de armen. Daar gingen de rijken ook mee lopen. We gaan het eventjes vragen aan de hoogleraar. Dank u wel, meneer, hetzelfde. Is het, is het haalbaar? Ik bedoel, ze, gaan, ze krijgen spreektijd in de Tweede Kamer. Wat gaat er uitkomen? Nou, ik, uh, ik denk niet dat het haalbaar is. Ik denk dat het politiek echt niet haalbaar is om dit uh, in deze tijd uh, voor een bepaalde groep belanghebbende, uh, alleen voor die bepaalde groep belanghebbende, de, de, de, de uitkeringen te gaan verhogen. Maar we hebben uiteindelijk wel ouderen die niet rondkomen. Wat moeten we daar dan mee doen? Nou kijk, de AOW is een basisinkomen waarvan de overheid zegt... Ja, dat is een minimuminkomen waar iedereen behoefte aan heeft. Dat is ook niet afhankelijk van vermogen of whatever. Dus uh, je krijgt dat gewoon. Moet dat uh, niet veranderen? Nee, ik denk dat dat goed is. Dat die basis en die zekerheid er is. Maar als je echt onvoldoende hebt, dan is er altijd nog de bijstand. Maar hoe, hoe houden we het betaalbaar? Nee, dat is het probleem. Dus daarom moet je het ook niet gaan verhogen. Het is nu al moeilijk. Nee, maar de laten we nou even weten. eerlijk zijn. Die, die, ik, bedoel, ik ben nog niet uh, AOW gerechtig. Maar toen ik studiefinanciersgerechtig was, heb ik me dus kapot gelachen. Want ik, het hing daar echt niet van af of ik wel of niet ging studeren. Als je het gewoon kunt betalen, dan moet je het toch gewoon niet krijgen. Nou, ik denk dat uh, dat uh, bij de AOW gewoon anders moet zien. Iedereen moet die uh, basis hebben, uh, gewoon gelijke monniken, gelijke kappen, dat lijkt mij het beste. Maar, dat... maar waarom? Want er zijn mensen die het niet nodig hebben, en er zijn mensen die het echt nodig hebben. Ja, de, de vraag is dus of de overheid dat moet bepalen voor die mensen wie het wel of niet nodig heeft. Maar dat uh, zie je toch aan het bedrag? Met ja. 600 euro. Wat was het, uh, meneer Druppen? 690 euro? Nee. 699, 698 euro. Er nee. is 8 euro bijgekomen. vanwege die 0,6% van het pensioenakkoord. En inmiddels hebben ze van de zorgtoeslag alweer 12 euro teruggehaald. de verhoging van de zorgkosten. en ik ben, ik ben op het ogenblik alweer 3 euro per persoon. Dus mevrouw en ik, 3 euro aan het inleveren. Ondanks de verhoging van de 0,6%. Maar meneer Drupp, het is gewoon niet te betalen? Uh, dat, dat zegt u. Maar wordt, Waar moet het vandaan er, komen? Er worden miljarden gest, ge, gestald bij de Europese Centrale Bank. Zouden die banken die dus nu gesteund zijn... eens dus een keer wat terug kunnen doen? Of om een voorbeeld te noemen... zou nou bijvoorbeeld die 30 miljard die destijds voor de economie in 1980 is gebruikt... En die gehaald is uit het fonds van de, van de ABP niet teruggebracht kunnen worden. Nou meneer Dutjes, kan dat allemaal niet? Nee, dat, dat kan niet. Uh, dat geld voor de AWP is al hard nodig om de pensioengerechtigden te, te betalen. Kijk, en als je iets wil gaan doen aan hogere inkomens... Uh, dan moet je dat in de belastingssfeer doen, denk ik. En niet door de AOW te gaan, uh, gaan, gaan aanpassen. Want dat krijg je wat enkele beller net ook uh, zei. Degene die dan gespaard heeft wordt dan eigenlijk gestraft door een lagere AOW... Dat is denk ik een, uh, geen goede methode. Ik heb echt allemaal mannelijke bellers. Ik vraag me af waar de vrouwen zijn. Want het uh, is ook heel erg belangrijk voor vrouwen die AOW, helaas. Uh, aan de telefoon heb ik Pierre. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zegt u het maar. Ik ben ook een man, ik kan er niks aan doen. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Maar zegt u het eens. Dus. Nou, het is zo, Je hoort dus voortdurend zeggen dat de jonge mensen betalen voor de ouderen. Maar ja. dat is natuurlijk niet zo, want zolang je dus werkt, uh, betaal je een behoorlijk bedrag aan de AOW. En ik heb wel eens uitgerekend, ik heb het nog eerste 16 jaar dat ik AOW heb, heb ik het zelf betaald. Na 16 jaar moeten de, de staats-CQ de jongeren pas. Iets gaan betalen. Nou, de meeste ouderen halen die 16 jaar helemaal niet eens. Ja, maar het is ook gezeik, want die ouderen hebben ook voor de studiefinanciering betaald, denk ik dan. Maar dat vind ik echt een cool ja. argument dat jongeren ervoor betalen. Maar ja. het is gewoon niet haalbaar. In ja. de eerste 16 jaar, ik heb wel eens voorzichtig uitgerekend, ik ben daar niet zo goed in. Maar al die bedragen die ik in mijn werkzame leven, ruim 40 jaar, betaald heb aan AOW, als ik die misschien zelf op een bank had gezet en goed belegd, had ik er misschien wel beter voor gestaan nu. Ja. Dank u wel Pierre. Zie je mensen zeggen toch had het gewoon zelf moeten beleggen, Erik Lutjens. Zelf moeten sparen. De hele overheid. Zelf met die pensioenfondsen. Doe maar wat met die centen. Ja, maar zelf individueel beleggen. Dan uh, ga je ervan uit dat jij het zelf uh, beter doet dan... Uh... Nou, zoveel slechter kan het niet, hè? Echt veel slechter kan het ook niet. Maar Zelfs een aap dus... kan het beter <laughs> weten, de beleggers. Dat, dat, uh, dat kan gebeuren, hebben we gezien. Nee, Maar goed, uh, je moet niet afhankelijk zijn van alleen beleggingen. Dat, dat, dat toont de huidige tijd wel aan. En daarom is het ook goed dat er een AOW is waar niet wordt belegd. Maar het premie die in een jaar binnenkomt meteen voor uitkeringen wordt uitgegeven. En dus dan ben je niet afhankelijk van beleggingen. Dus ook niet van, van beleggingstegenvallers. Uh, Meneer Druppe, u wil 15% verhoging van die AOW. Met hoeveel bent u tevreden? Ik heb niet gezegd dat ik meteen wil overgaan tot verhoging van de AOW met 15%. Met vind, hoeveel dan? Ik vind dat dat gefaseerd zou kunnen gebeuren. Okay. Zodat er een achterstand, dat er een koppeling plaatsvindt tussen de, de werkelijkheid, namelijk de, de welvaart waar wij ook recht op hebben, dat dat wordt bijgetrokken. En het is niet zo dat we morgen in de Tweede Kamer zeggen, nou nu moeten jullie een beslissing nemen of woensdag dan. Uh, een beslissing nemen met 15% of 70% erbij. Dat hebben wij allemaal niet gezegd. Maar welke partij steunen u? Weet u dat al? Zet u? Weet u al welke partijen u steunen? Uh, dat wij hebben zorgvuldig ervoor gewaakt. Ja? Met pla als platform om ons te onthouden van welke contacten met politieke partijen ook. Maar die heeft u nodig maar, voor steun. Die hebben inderdaad allemaal nodig en daarom hebben we verhinderd dat een van de politieke partijen of meerdere... Zich zou de, zou de, uh, de zaak naar zich toe zouden trekken... terwijl we ze allemaal nodig hebben, van VVD tot SP. Maar dat is wel heel erg idealistisch, dat u ze allemaal mee gaat krijgen. Uh, ja, maar niet geschoten is altijd mis, zeggen we in Amsterdam. Meneer Lukkens, wat gaat hieruit komen volgende week? Ik denk uh, wat ik net ook al aangaf, uh, dat de Tweede Kamer uh, niet uh, zal meegaan met deze, deze verzoeken. Uh, Helemaal ook niet, niet denk ik, of wel een beetje. Nee, ook niet stapsgewijs en ook niet uh, voor een kleiner percentage. Uh, wat net ook al even ter sprake kwam: in het zogenaamde pensioenakkoord is al vastgelegd dat de AOW omhoog gaat, met 0,6 procent. Dus dat is wel heel wat anders dan die 15 procent. En meer zal er echt niet uitkomen. Meer gaat nee, maar, er niet uitkomen, meneer Ruppen. Nee, maar die 0,6% ja. geeft precies aan dat wij gelijk hebben. Er wordt nu een koppeling gemaakt aan de werkelijk verdiende belasting. Maar daar bent u en, al mee tevreden dan met die 0,6%? Uh, uh, ik wou dat ik er mee tevreden kon zijn, maar het is volkomen onvoldoende voor de honderdduizenden AOW'ers met een klein pensioen in dit land. En ik vind tegelijkertijd ben ik het met, ook met die bellers eens die zeggen... we hebben ervoor betaald, het is onrechtvaardig om dat weg te halen bij anderen. En als, ouder, als rijke ouderen te veel zouden krijgen... dan zeg ik, droom het dan af via de, via de belasting. En een belastingverlaging voor, voor, voor uh, uh, mensen die al weinig verdienen... heeft weinig zin... Want in feite betaal je dan geen belasting en dan ben je het met andere zaken ook kwijt. Dit, dit is geen, geen, geen, geen oplossing. Er zal structureel iets gedaan moeten worden aan de AOW als basis voor je pensioen. Dank u wel, meneer Druppen. Ik heb heel veel bewondering voor uw strijd. Ik wens u heel veel succes de komende weken in de Tweede Kamer. Het zit er weer op, helaas. Dank aan mijn gast in de bus, Jaap Druppen van het platform AOW Omhoog. En dank ook aan Erik Lutjes, hoogleraar pensioenrecht. Luisteraars, vergeet straks niet nog even te stemmen op de Patje Peer van het jaar. Het kan nog tot 12 uur en morgen wordt het uitgereikt. Er wordt bekendgemaakt wie de Patje Peer van het jaar is. Het is op dit moment een nek-aan-nek -nek race tussen burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht en Wilma Verver, de oud-burgemeester van Schiedam. Ook zijn genomineerd wethouders Gerard van Balver en Johan Haveldiel van de gemeente Oude IJsselstreek en de directeur Paul Smits van het Maastricht Ziekenhuis. Dus vergeet niet zo nog eventjes te stemmen op Premtime.nl voor de PR van het jaarverkiezing. Het kan nog tot 12 uur. Tot slot wil ik het team achter mij bedanken. Dat is voor de techniek Bart Daaslaar, redactie Fatima Baja, Jeroen Schapel, Arnold Tankus en Rien Aerts. De productie was in handen van Hans Twint en Momo Zerou. De eindredactie is in handen van Barbara van der Klis, die er morgen voor het laatst is. Dankjewel, Barbara. Ik vond het fijn om met je samen te werken. Na het nieuws is hier Felix Beurders met de gids. En morgen, lieve luisteraars, heb ik een verrassing. Dan zijn jullie van mij verlost. Dan is Premmer weer. Bedankt voor het luisteren things me it's always wrong that's why i sing my retirement song oh now this is my